Brandt ze met het NOS Journaal. De politie schrijft een Chinese krant. Volgens het Chinese staatspersbureau behoort het viertal tot de Oeigoeren, een islamitische minderheid in West-China. Steeds vaker vertrekken Oeigoeren uit het land om zich in Irak of Syrië aan te sluiten bij de gewapende strijd van jihadisten. De gesprekken over het Iraanse atoomprogramma zijn voor de nacht stilgelegd en gaan komende ochtend weer verder. Volgens persbureau Reuters ligt er al een conceptakkoord. Het Westen wil graag dat Iran zijn atoomprogramma afbouwt, omdat het denkt dat het land kernwapens wil maken. Iran zegt dat de nucleaire activiteiten alleen maar draaien om het opwekken van energie en medische toepassingen.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 Carner werd bijna een jaar geleden aangehouden... voor de illegale verkoop van sigaretten. Toen hij protesteerde, nam een agent hem in een wurgrip. Garner die astma had, riep meerdere keren dat hij geen lucht kreeg... en verloor het bewustzijn. Hij overleed in het ziekenhuis. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn rellen uitgebroken bij een traditionele mars. Protestantse betogers gooiden met flessen en stenen naar agenten toen die hen tegenhielden bij de ingang van een katholieke wijk. Een meisje raakte zwaar gewond toen een auto op de menigte inreed. Ook tien agenten raakten gewond. Met de traditionele oranje marsen herdenken protestanten de slag aan de Boin uit 1690 die door hen werd gewonnen. Katholieken zien de overwinningsmarsen als een provocatie. Het weer, de dag begint grijs en regenachtig. Vanmiddag breekt vanuit het noorden de zon door. Het wordt een graad of twintig. Vanaf woensdag minder regen, meer zon en warmer. Dit was het NOS Short. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 got the gift gonna stick it in the goal it's time fun. to move be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 In the car, and the car won't start. It's too damn hot, but I still got a wall. Behind an old lady in the grocery line, praying that my car don't get declined. Goddamn, goddamn, goddamn, goddamn. Ik heb een type die pleurt dehors hart. Sur mijn visage de la poudre d'or. si on compte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 Take another day It's slow.